In Venezuela is het in de hoofdstad Caracas tot botsingen gekomen... tussen aanhangers van oppositieleider Guaido en de oproerpolitie. De demonstratie houdt ook verband met de grote stroomstoring van de afgelopen dagen... die volgens de oppositie het gevolg is van mismanagement en corruptie. Volgens de oppositie zijn door de stroomstoring 79 mensen om het leven gekomen. De regering Maduro zegt dat de VS erachter zit. De Amerikanen zouden met een cyberaanval het elektriciteitsnetwerk hebben platgelegd. De Italiaanse regeringspartijen hebben het conflict over een snelle treinverbinding tussen Turijn en Lyon voorlopig opgelost door het besluit daarover met een half jaar uit te stellen. Over de hoge snelheidslijn dreigde een kabinetscrisis in Italië te ontstaan. Breekpunt is de bouw van een 57 kilometer lange tunnel door de Alpen. De aanleg van de treinverbinding kost 8,6 miljard euro en zou 15.000 banen opleveren. De Fransen zijn al met de bouw begonnen aan hun kant van de grens. De politie in Rotterdam heeft gisteren een 24-jarige man opgepakt... die een pistool bij zich had. De agenten hielden zijn auto toevallig aan voor een controle. De man stapte toen meteen uit en rende weg. In zijn vlucht gooide hij het pistool weg. De man werd aangehouden, maar het vuurwapen werd niet gevonden. Dat blijkt meegenomen te zijn door een 26-jarige dakloze man... die later is opgepakt. PSV heeft thuis met 2-0 gewonnen van Nac Breda. De Eindhovenaren kwamen al na vijf minuten op voorsprong... door een doelpunt van Luc de Jong. Die was in de tweede helft ook verantwoordelijk voor het tweede doelpunt. PSV staat nu acht punten voor op Ajax... maar dat moet nog twee wedstrijden inhalen. De wedstrijd VVV Venlo tegen Excelsior eindigde in 1-0... en Aru Den Haag verloor thuis met 2-3 van Heerenveen.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 I just can't Sorry. Oh, sorry